Wie mijn blog leest, weet dat ik onlangs van mijn stoel donderde toen onze vijfjarige dochter aan de ontbijttafel spontaan het Canadese volkslied begon te zingen. De hele melodie, woord voor woord, in het Frans. Vandaag blijkt dat ze daar ook nog zonder problemen de Canadese vlag bij kan tekenen. Met dank aan het onderwijs hier. Om de zoveel dagen gaan alle kinderen in de klas voor de rood-witte vlag staan en zingen ze O oh Canada, het nationale volkslied. Dat patriotisme is voor ons Belgen toch altijd nog wat vreemd. De meeste landen kennen dat nationale gevoel dat wij Belgen wellicht te weinig hebben. Hier zijn ze oprecht en terecht trots op hun land. Dat ook openlijk tonen met vlaggen, bumperstickers of t-shirts is de normaalste zaak van de wereld. Het hoort bij goed burgerschap. Wat me ook opviel aan de ontbijttafel was dat onze dochter al een aardig mondje Frans begint te spreken. Onze twee kinderen gaan naar een Franstalige school en opvang en dat is eerder een praktische dan een bewuste keuze. We wonen aan de Franstalige kant van Moncton, op 500 meter van een school die toevallig Franstalig is. De keuze was dus snel gemaakt. Taal is ook in Canada een gevoelig punt. New Brunswick is de enige tweetalige provincie van Canada. Quebec is Franstalig, alle andere provincies Engelstalig en New Brunswick dus grondwettelijk tweetalig. In de praktijk worden Engels en Frans door elkaar gesproken en het merendeel van de inwoners van Moncton is tweetalig. De meeste mensen schakelen probleemloos over van dat typische Noord-Amerikaanse accent naar de Franse tongval. Ook hier hebben de twee taalgroepen een aparte relatie met elkaar en er zijn wel eens spanningen, maar lang niet zo radicaal als in België. De 6 miljoen Franstalige Canadezen zitten op een eiland in een oceaan van 350 miljoen Engelstaligen. Ook in mijn job spreek ik afwisselend Engels en Frans. En ik zeg nu wel Frans, maar als je de lokale versie ervan voor het eerst hoort, dan lijkt het eerder op een obscuur accent uit een of andere voormalige Sovjetrepubliek. Het Frans in New Brunswick klinkt heel erg vreemd, zelfs na acht maanden. En het is dus dat Frans dat onze dochters nu zullen leren. Ik kijk er naar uit. Gek om te horen hoe ze zelfs nu dat lokale accent al overnemen. En voor de record, het Frans in Quebec is nog anders. Helemaal ingewikkeld wordt het als de mensen hier chiak beginnen spreken, het lokale dialect. Dat is een mengeling van Frans en Engels, kriskras door elkaar in dezelfde zin. Zo vroeg mijn buurvrouw onlangs, tu veux mettre ton bike dans mon chate? En een collega zei vandaag, nadat hij vergeten was om iemand te bellen, je n'ai pas collé cet guy, raak er maar wijs uit. Vreemd hoe het leven kan lopen eigenlijk. Je vliegt 6000 kilometer weg van België en verhuist naar een ander land, om terecht te komen in een tweetalige omgeving met in wezen dezelfde gevoeligheden als thuis. See you demain!